Uur. Christian Bodebakker met het NOS journaal. De 800 leerlingen van het Fossius Gymnasium in Amsterdam zijn morgen allemaal vrij vanwege een brand. Die woedt in een zijvleugel waarin onder meer een kantine zit. Toen het vuur ontstond waren er mensen van een avondschool aanwezig. Die zijn allemaal veilig buiten gekomen. De brandweer is nog bezig met het slopen van vloeren waar het vuur nog smeult. De rector van het Fossius zegt dat morgen de schade wordt opgenomen en begonnen wordt met de grote schoonmaak. Hij weet nog niet of de leerlingen woensdag wel weer naar school kunnen. In Os is een verdachte aangehouden voor de dood van een 43-jarige man. Die werd vanochtend doodgeschoten op een parkeerplaats in Os. De verdachte is een man van 59 die al langere tijd een zakelijk conflict zou hebben gehad met het slachtoffer die eigenaar was van een schoonmaakbedrijf. Aan het eind van de middag viel een arrestatieteam het huis van de verdachte binnen. De politie trof hem daar zwaargewond aan. Waarschijnlijk had hij geprobeerd zelfmoord te plegen. Dertig activisten die in september werden opgepakt bij een bezettingsactie in Amsterdam hebben boetes gekregen. De activisten, vooral studenten, weigerden te vertrekken uit het PC-hoofdgebouw van de universiteit. De meesten moeten 150 euro betalen. Eén activist die agenten heeft gebeten kreeg een boete van 300 euro. Aaron Ramsey wordt de best betaalde Britse voetballer ooit. In de zomer verhuist hij transfervrij van Arsenal naar Juventus. En daar gaat hij bijna een half miljoen euro verdienen per week. Ook krijgt hij 3,7 miljoen euro tekengeld. De 28-jarige Ramsey, die uit Wales komt, speelde 11 jaar bij Arsenal in de Premier League. Hij wordt bij Juventus niet de best betaalde speler, want dat is Cristiano Ronaldo. Die verdient ruim 6 ton per week. Het weer? Vrijwel overal droog. De temperatuur daalt vannacht tot net boven het vriespunt. Morgen veel bewolking, maar later breekt in het zuiden en westen de zon door. Alleen lokaal kan een bui vallen en het wordt een graad of negen. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Weg nu tussen F en Vloed.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 I'm so in love with you And I hope you know Darling, your love is more than me.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 Chains around me. I'm gonna let. Learn... A savage, rather be tied up with girls in my street That's what I get. Yeah. Oh.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 pass us by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 Erin. En stik niet.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 Je tijd nog keren, ik wil je weer als ooit begeren, Maar als de hartslag is geblust, geef me raad, vertel me wat te doen. Zal ik ooit nog dromen? Net al.